En de A12 in de richting van Arnhem is tussen Maarsbergen en Veenendaal... afgesloten voor alle verkeer. Er is een vrachtwagen gekanteld en die blokkeert de hele weg. Ook op de A12 richting Utrecht zijn er problemen. De vrachtwagen hangt over de vangrail. Er zijn geen gewonden. En in het toernooi om de KNVB-beker zijn de Harkemaase boys door... naar de derde ronde. De Friese amateurs uit de topklasse wonnen na verlenging... met 4-2 van Willem II. Feyenoord gaat door naar de volgende ronde door een 4-0-overwinning op ago -VV. Het weer is bewolkt. In het noorden valt wat neerslag. Ook overdag zal het bewolkt zijn en dan valt er af en toe regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Tot zover de NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Die A12 van Den Haag richting Utrecht is afgesloten bij lunetten door dat ongeluk met die vrachtwagen. En ook de andere kant op, tussen Maarsbergen en Veenendaal West... is die weg nog steeds dicht. Daar dat gedeelte zou omstreeks deze tijd vrijkomen. Dat was het met de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in Casa Luna. In het vorige uur praatte ik met Anja Meulenbelt over het voornemen van Palestina om door de Verenigde Naties erkend te worden als soevereine staat. En in dit uur ben ik benieuwd of u wel eens in Israël bent geweest of in de Palestijnse gebieden. Wat bracht u daar en hoe ervoer u uw bezoek daar? Of bracht u wel eens een bezoek aan andere conflictgebieden? Aan voormalig Joegoslavië bijvoorbeeld, aan Noord-Ierland, aan Colombia. Of misschien was u ten tijde van de val van de muur wel in Berlijn. U kunt ons bellen op 0800 1121, 0800 1121. Mailen dat kan naar kazaluna@ntv.nl en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Ja, en ook muzikaal staan we stil bij conflicten. En hoe die op te lossen. Bijvoorbeeld. Uh, uh, geeft Lenny Koer. een, een voor Ja, vorige week draaide ik ook een liedje van Lenny Koer. van haar nieuwste CD. En toen ik deze uitzending voorbereidde. moest ik ook meteen aan dat liedje denken. Zeven Kleuren Kleine Kinderen, zo heet het. Ze schreef het eertijds in opdracht van Knopend Kranenbarg. een NCV Radio 2-programma. En eigenlijk. Ja, is het een liedje over, over moeders aan de macht en kinderen aan de macht? Want kinderen die zien grenzen niet, uh, zingt Lennie Koer. Lennie Koer uh, is heel betrokken bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. Haar kinderen wonen in Israël. Ze is dus ook heel nauw betrokken bij die ontwikkelingen daar. En ja, uh, als ze daar dan op bezoek is geweest... Dan, dan, dan gaat dit liedje eigenlijk wel weer voor haar leven. Zeven kleuren kleine kinderen. Zeven kleuren, kleine kinderen die spelen met elkaar. Zeven kleuren, kleine kinderen met zeven kleuren haar. Kijk, ze lachen en ze zingen, dansen in een lange rij. Maar de meeste mensen zien dit niet en gaan dus niet opzij. En de vaders van die kinderen die vechten met elkaar. Op de maat van mooie leuzen, want dan is dat niet zo zwaar. Waar hun onschuld is gebleven, dragen zij zich niet meer aan. Eerst de dood en dan het leven. Wie niet meedoet, die is een lach. Kijk, daar is de met elkaar, maar de regels van het spel die werden anders jaar na jaar. Idealen en raketten ruilen voor je kinderziel. Door ons wingen wij de wetten van het eeuwig draaiend vier. Zeven kleuren, kleine kinderen. En volgende week, vrijdag, gaat dat nieuwe voorstelling in première in Eindhoven. Liefdeslied. Ja, conflict situaties. Bent u daar wel eens in verzaakt? geraakt? Bent u wel eens naar conflictgebieden gereisd? Waarom ging u daar naartoe en hoe ervoer u uw bezoek daar? Ik ben zelf bijvoorbeeld voor mijn werk eens een keer in Noord-Ierland geweest. Ik vond het heel fascinerend dat je in zo'n kleine, althans relatief kleine stad als Belfast zulke verschillende wijken tegenkwam... waar mensen zo dwars tegenover elkaar stonden. En dat er dan toch ook mensen waren die bruggen probeerden te bouwen. En dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo'n mooi beeld. Dat er te, tegen alle stromen in mensen waren die, die bruggen probeerden te bouwen. Dus nou In dat geval protestant en katholiek. En dat vond ik dan ook toch een teken van hoop. Dus ja, wie weet heeft u dat ook meegemaakt... In, in gebieden waar u geweest bent. Misschien was u wel een voormalig Joegoslavië... misschien was u ook wel in Noord-Ierland, in Colombia... misschien was u ten tijde van de val van de muur in Berlijn... of u was in Israël of in de Palestijnse gebieden. U kunt uh, uw ervaringen met ons delen, dat zou ik leuk vinden. U kunt ons bellen op 0800-1121. Gratis helemaal niks, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan met hashtag kazaluna. De telefoon Gerard. Gerard, goeienacht. Heel cool, goeienacht. Ger Gerard, jij gaat binnenkort voor het eerst naar Israël. Ja, na lang aarzelen en uh, na veel overwegingen... heb ik toch besloten om zeer binnenkort, uh, hoop ik, uh, naar Jeruzalem af te reizen. En waarom? Uh, dit is ook naar aanleiding... Mijn schoonzus is een orthodoxe jodin. En mm -hmm. mijn schoonbroer is uh, gids in Jeruzalem. Ja. En... Uh, ik ben dus getrouwd geweest. Nou ja, goed, het hebben van heel dichtbij meegemaakt. Heel het uh, Israël-gebeuren. Ik heb een tijd in Zeeland, in uh, Krabbedijk, gewoond. Ja. En dat was dus na mijn scheiding al wel. Hoor. En daar heb ik een uh, vriend ontmoet. Dat is uh, uit uh, de, de, de, de, de islam uh, uh, Hazeloef, Ik weet niet mm -hmm. of je daar iets zegt. Ja. Ja. Dat is een, een goede vriend of een goede kennis, laat ik zo zeggen, van mij geworden. En die heeft mij op een gegeven moment in contact gebracht met uh, de Jeruzalem Peacemakers. En dat was dan uh, een van de mensen, was uh, Abdul Aziz Bukhari. Uh, de sjeik van uh, de Oezbekistanse gemeenschap al daar. En, uh, daar heb ik dus een uitnodiging van gekregen. Om wat... als, als, als, als, als kunstschilder ook uh, daar te gaan werken. Mm -hmm. Maar omdat uh, ik voel me toch ook wel geroepen om als... Uh, niet dat ik uh, zoiets heel bijzonders alleen kan bewerken, maar ik voel me wel geroepen om... ...toch, mm, en dan kom ik gelijk op uh, het punt waar ik dan um, het vorige uur met Anja Meulen belt, uh, wat ik dan hoorde ook. Ja. Um, wat ik eigenlijk zo... Kijk, ik kan het allemaal wel begrijpen hoor, heel het gebeuren en ook het reageren van, van, van haar. Maar wat ik erg jammer vind is dat... Uh, nou, laat ik het zo zeggen... Ik voel me geroepen om als peacemaker ook uh, daarin te fungeren. Ik denk dat wij als christenen, dat is mijn persoonlijke mening... ...dat wij als christenen de joden alleen tot jaloersheid kunnen opwekken... ...als wij werkelijk liefde betonen voor dat volk. En dan gaat het niet dat ik Israël verheerlijk, helemaal niet. Uh, ik kan ook in heel veel dingen met uh, naast Anja Meulebelt... ...kan ik daar gewoon echt uh, in meevoelen. Maar waar wij, wij voor moeten waken, zeker als christen vind ik... Dat is dat we niet gaan rebelleren tegen het gezag wat boven ons gesteld is. Maar dat wij juist door in gemeenschap als christenen met elkaar een voorbeeld te zijn. Ook naar de joden toe. En dat we op die manier, dat is de enige weg. Jezus die zegt tegen ons, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen heel, we hebben een heel andere strijd te voeren. En ik denk dat dat gewoon alles implicaat. Het heeft mij heel veel jaren gekost om, om dit zo, zonder uh, rebellie en zonder... Uh, uh, moet ik zeggen, zonder een bepaalde vorm van geweld dit te kunnen doen. Mm -hmm. Maar Jerry, jij gaat dus als peacemaker straks naar Jeruzalem toe. Ja. Hoe, hoe ga je daar... Ja, het, is, het is een behoorlijke uh, verantwoordelijke titel, hè? peacemaker. Hoe ga je dat in de praktijk brengen daar in Jeruzalem? Zoals ik het hier ook doe. Gewoon op een heel kleinschalige manier. Maar wel meer in gemeenschap met... Dus ik ga op zoek naar een... Een, pinkster, een volle evangelie gemeente, midden in Jeruzalem, want de schoonbroer zit ook bij een evangelische gemeente. Niet dat ja. ik de evangelische gemeente op, op een voetstuk wil zetten, maar ik denk dat ik als coronaar alleen in het veld, zoals ik het hier nog vaak doe met mijn karretje, de hele de, heel de red race in, uh, tegen de stroom inga. Ja, want je gaat in een huifkar door het land, hè? Ja, maar dat ik gewoon, dat ik echt, ik voel me geroepen om niet als coronaar alleen op het veld als die storm komt, wat ze vandaag over hadden in de, in de begroting. Dat ik dus uh, ook gelijk geveld word. Maar dat je als korenaren samen in een veld stand bent tegen een storm. Van die nu over deze wereld gaat, wereldwijd. Kijk nou, de Arabische lente, wat lente genoemd. Maar uiteindelijk is het alleen maar ook weer het in opstand komen van mensen tegen dictatoriaal lente. Wat ook heel logisch is. Mm -hmm. Maar wij moeten niet uitzien naar een sterke wereldleider zoals voor de Tweede Wereldoorlog. Maar wij moeten uitzien... Wij moeten eigenlijk betrachten om werkelijk in een gemeenschap met elkaar... Te, te treden. En dan zeker. Ik bedoel, ik ben christen. Ik vind dat wij als christen. daar zal het toch van moeten komen. Ik zeg, ja, dat is al lang achterhaald. Oké, okay, die cultuur. Die, die, dat instituutkerk. dat zal verdwijnen binnen een korte tijd. Maar ik denk dat het gaat over geloof en liefde. En dan kom ik uit bij de basis. Abraham, die zag het. Abraham, de vader van al die volkeren. die zag. dat die, die moest in zijn karretje. nee, in zijn tent blijven wonen. opdat hij zou weten. Ik moet 100% afhankelijk blijven van die inspirator God zelf. En toen kreeg hij te zien dat het niet om een aard Jeruzalem gaat, maar dat het om een hemelse Jeruzalem gaat. En met die boodschap, dat... Geraar, uh, ja. trek jij binnenkort naar Jeruzalem. Ja. Yep. Wanneer vertrek je? Uh, eind van de herfst. Eind van de herfst. Ik wens je een goede reis en uh, uh, maak er wat moois van daar in Jeruzalem. Dank je wel. Tot een andere keer. Dag, Gerard, ja, dag. Ja. En Dan kijk ik eventjes in de mail. Of daar nog iets is binnengekomen. Jawel, ik heb hier een mailtje van Anne-Marie Wijn. En... Uh... Annemarie Wijn schrijft. Mijn eigen ervaring met Berlijn in 1989. was dat tijdens ons bezoek in februari. wij en met ons vrijwel iedereen. geen idee had dat aan het eind van dat jaar. een enorme omwenteling zou plaatsvinden. Het heeft ertoe geleid dat ik toen samen met een andere strijder voor democratische vernieuwingen. de stichting Agora Europa heb opgericht. Geïnspireerd op de Atheense democratie in de oudheid. maar directe aanleiding was het feit dat als genoeg mensen wekenlang op een plein zich verenigen de totalitaire regimes als dominostenen omvallen. En wie schetst onze verbazing dat ruim twintig jaar later... in de Arabische lente hetzelfde fenomeen blijkt te werken... en we mogen wel zeggen even onverwacht. Een meldje van Anne-Marie Wijn. Ja, conflicten. Hoe ga je daarmee om? Uh, waar, waartoe kan het leiden? Uh, zangeres en cabaretière René van Bavel maakte nu alweer bijna tien jaar geleden een, een liedje... naar aanleiding van een bericht dat ze las in de krant... over een Palestijns meisje dat zichzelf opblies in, in een Israëlische supermarkt. Ze zong het liedje eh, op 6 mei 2002 in ons theaterprogramma Volkspot. En eh, ze leidt het liedje zelf in. René van Bavel. Ik ga eerst even wat, uh, wat vertellen over het liedje wat ik ga doen. Mijn liedje heet Ayat Agras. En uh, dat heb ik geschreven naar aanleiding van een um, zelfmoordaanslag. Of zoals zij dat dan zeggen een verzet staat voor de goede zaak. Goede zaak. Um, nou ja, dat was in dit geval een bomaanslag in de supermarkt. Gedaan door een 18-jarig meisje. Een uh, Palestijns meisje. En dat meisje heette Ayat Agras. Wat ze, doet. ze doet wat ze doen moet. Beij je nepiké, Vandaag zal haar ouders trots zijn. Vandaag zal haar broer haar bewonderen. Vandaag zal haar vriendje zeggen dat dit is wat ze wil. Spreekt over de vijand en de dood En hij zegt dat het goed is dat ze gaat De man met de baard spreekt over een hemel en een god En zegt dat het goed is dat ze gaat En dan doet ze wat ze doen moet met de bus naar de supermarkt. Waar staan de meeste mensen? Als ik hier ga staan, neem dat kind dan ook mee. We zijn niet trots op haar. We zijn niet trots op haar. We zijn niet trots op haar, we zullen haar alleen maar missen. René van Bavel over Ayat Achklas. Een liedje uit uh, 2002. Inmiddels is René van Bavel van Cabaretier... een meer uh, popzangeres geworden. Zo presenteert ze eind volgende maand... haar een nieuwe album Bitterzoet. Conflictgebieden, bent u er wel eens geweest? Waarom ging u daar naartoe? Wat ervaarde u daar? U kunt ons bellen. 0800-1121. mailen, kan naar kazaluna En twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Aan de telefoon Marlou Rekers. Marlou, goedenacht. Hi, Helco. Maar Lou, jij bent ook in Israël geweest, hè? Klopt. Wanneer ben uh, je daar geweest? Meerdere keren al. Mm -hmm. en het is echt een fascinerend land. Um, wij zijn er ook geweest um, tijdens uh, het ondertekenen van het vredesverdrag... van Clinton en de koning van Jordanië. Mm -hmm. En uh, ja, dat was toch wel uh, heel indrukwekkend. Waarom? Um, ja. Um, we waren op dat moment ook in Jeruzalem. Ja. En um, ja, het begon voor ons, uh, dat je dus merkte, we waren bij de Klaagmuur, dat het plein daar helemaal uh, schoongespoten werd. Mm -hmm. En uh, s'avonds, voor de betreffende dag, uh, zag je overal uh, helikopters uh, over uh, Jeruzalem gaan. Het was een vredesverdrag, maar er hing spanning in de lucht... Ja, precies, ja. ja inderdaad. En um, de dag van uh, hadden wij een excursie en ik weet niet eens meer uh, waar we naartoe geweest zijn. Ja. Maar wat ik mij nog wel heel goed herinner is uh, dat wij toen terugliepen naar het hotel. En dat echt op die, op die um, ja, de, um, langs de, de weggetjes in Jeruzalem uh, staan van die ja, soort van hekjes. Ja. En daar zaten al die uh, Arabieren zaten echt echt. Je had echt zo'n gevoel van, um, die, die zijn niet van plan. En uh, ja, we zijn er maar gewoon langs gelopen en, en er is gelukkig helemaal niks gebeurd. Maar je voelde wel een soort van spanning in de lucht van, er gaat iets gebeuren. Maar er is gelukkig niks gebeurd. Nee, maar nee. het was allemaal wel heel, heel, uh, ja... Ik vond het wel heel indrukwekkend allemaal. Ja, je, je zegt ik ben vaker in Israël geweest, je noemt ja. het een fascinerend land. Wat ja. maakt dat land voor jou zo fascinerend? Heb je de radio trouwens nog aanstaan, Marlou? Uh, ja, hij staat heel zacht. Wil je die even uitzetten? Want ja. ik hoor jou dubbel. Ik hoor je graag, maar dubbel is misschien een beetje overdreven. Dubbel is misschien een beetje overdreven. <lacht> ja, precies. Ja, even... Marlou loopt naar haar radio. Nou, nee, ik heb hem op de grond laten vallen. Oh! <lacht> Marloe heeft haar radio net van het tafeltje ja, laten vallen. moet het nou goed komen? Ik uh, hoor geen echo meer. Ik hoop wel dat de radio straks weer doet. Hè? Anders voelen we me toch een tikje wel, schuldig. <laughs> en dan heb ik pech gehad. Uh, Lou, je zegt Israël is een fascinerend land. Wat maakt dat land voor jou zo fascinerend? Nou, het ik, ik, rare is, ik ben dus totaal niet gelovig. Maar uh, de verhalen eromheen zijn zo verschrikkelijk indrukwekkend. Uh, wij, hadden, wij hadden toen een fantastische gids. En um, die kon echt, die, die vertelde echt alles ja, wat de vorige uh, uh, beller ook al vertelde over. Uh, Abraham en Mozes en al die verhalen. En, ja, het is echt zo geweldig. Het is gewoon echt een geweldig land. Je kunt ook zo verschrikkelijk leuke dingen doen daar. Oh ja? Ja, ja je kunt de woestijn in. Um, je hebt uh, Eilat, dat is een, een, een, een schitterend uh, strand. Uh, dat is in het zuiden om... helemaal, hè, Eilat? Ja, het is echt geweldig. Ja. Yeah. Ja, het is echt... Uh, het hele land is gewoon echt fascinerend. Een fascinerend land noem je het? Uh, ja. Wordt er ja. ook, als je, als je daar op reis bent, hè, praat je dan ook met mensen over uh, het, het Palestijns-Israëlisch conflict? Um, nee, eigenlijk niet. Ik ben er in, vijf, in 1985 ben ik er voor het eerst geweest. Mm -hmm. En... Um, dat was bij een uh, familie van een, een nichtje van mij. En die man die heeft ons meegenomen naar de grens met Libanon. En die zei op een gegeven moment wel van, um, um, daar liep een krefel een, een, een, een, een, een weg naast de, de autoweg, zeg maar. Ja. En die zegt van, als je daar uh, oploopt loopt, dan vliegt je gehuid de lucht in. Want dat, dat stuk ligt vol met, met landmijnen. Mm -hmm. En um, ja, en, en, ik ben niet aan de grens met, met... Ja, die tijden dat ik er geweest ben, was dat hele conflict wat er nu speelt speelde het toen nog niet. Niet op deze manier? Niet op deze manier, Wat ja, nee. Want merk je als je in Israël reist iets van uh, uh, spanning... of merk je iets van, van, van uh, het, het, het feit dat, dat er een uh, dreiging in de lucht hangt? Jij ja, had het nu over die dag dat het Vredesakkoord getekend werd... maar even los daarvan? Um, weinig. Weinig? Ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Hmm. Ik denk als je er echt, echt 100% op let dat het er wel is... Maar um, nee, ik, ik, ik, ik denk dat je je daar los van moet maken. Als je daar naartoe uh, gaat om dat land uh, te ontdekken, zeg maar... Ja. dan, ik, ik denk dat je je daar los van moet maken. Ik heb ook wel eens meegemaakt... Um, dat wij, wij, wij zijn ook in Netanya geweest, in een hotel... en toen we weer terugkwamen uh, in Nederland... toen bleek dus uh, dat daar... In Netanjahu een bomaanslag was geweest. Dus ja. Maar denk je dan na voordat je een volgende reis naar Israël boekt? Um, Jazeker. Ja, zeker. Als het daar echt. Um, um, ja. Als het daar echt. echt. echt. ja drukkend is, zeg maar. dan ga ik er absoluut niet naartoe. Nee, nee. Wanneer ben je nu voor het laatst geweest, Marlo? Nou, dat is. Dan moet ik eventjes denken hoor, dat is al wel heel lang geleden. Ik denk dat dat 2000, nou oh, dat is nog niet zo lang geleden, 2007 geweest. Nee, dat valt nog best mee. Ja, nee, precies. dat valt nog wel mee, ja. Precies, ja. en ben je van plan binnenkort weer een keer terug te gaan? Ik wil nog wel heel graag een keer weer terug, maar ik wacht op het moment nog eventjes af. En waarom wacht je af? Ja, het is op dit moment rustig. En, um, maar ja, er hangt toch die bepaalde dreiging mm -hmm. van, die, van, die, van die Palestijnen, van die uh, Hamas. Die hangt toch in de lucht. En um, ja, ik heb toch altijd wel iets van, ja, ik wil toch wel graag heel huis weer, weer thuis komen. Ja, dus je, je wacht tot, tot de zaak wat tot rust is uh, gekomen. Ja, het, het is tamelijk rustig op dit moment. Dus uh, het kan zijn dat ik, best wel, dat ik volgend jaar wel weer heen ga. Ja. Maar ik wacht gewoon nog eventjes af. Maar ja. Ja, maar het blijft een, een, voor jou een fascinerend land. En zodra af. je het gevoel dat je er veilig naartoe kunt... dan ja, uh, zul dat je, dat je dat niet uh, nalaten. Ja, absoluut. Ja, nee, het precies. Is echt, uh, ja, precies. Echt geweldig. Precies. Maar Rekers, uh, mag ik je bedanken voor je reactie? Graag gedaan. En tot een keer. En ik hoop dat je radio het nog doet. Oké, okay, ja, ik denk het wel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dag. Elisabeth, ook jij een goede nacht. Ja, hallo. Goeienacht. Ja, ik hoorde Elisabeth. jou ook al over Belfast. Dus dacht ik, goh, ik wil toch even reageren. Jij bent ook in Belfast geweest? Ja, deze zomer. Uh, oh, net. Oké. Okay. Ja, ik, ik kom eigenlijk... Uh, we hebben, uh, ik heb twee keer een half jaar in de Republic zeg maar, gewoond. In Cork en ook in Clone Kilty. En dit jaar dacht ik van nou, we vliegen naar Belfast. En dan gaan we van daaruit met de trein naar het zuiden. Mm -hmm. En we hebben een house exchange gedaan met een Ierse familie. Dus die zaten in ons huis en wij in hun huis. En jullie woonden dan in Belfast op dat moment? Nou, we zijn daar begonnen. We zijn er naartoe gevlogen. En uh, we zijn toen van het vliegveld uh, met de taxi naar, uh, naar het station gegaan. En uh, ja, zoals het gaat in Ierland, je raakt heel snel uh, ja, in gesprek met iedereen. En nou, toen heeft de taxichauffeur ons van alles uitgelegd... hoe die wijken in elkaar zaten... En wat mij dus opviel, dat is inderdaad dat er een hele strikte scheiding is tussen, uh, ja, tussen eigenlijk allerlei wijken en dus tussen de protestanten en de katholieken. Ja, want dat is de scheiding die, waar het om gaat. Hè? Ook, het is ook wel een economische scheiding, kreeg ik de indruk. Maar ik ben nee, eind jaren negentig uh, geweest, dus dat is al even, even wat langer geleden. Maar het is vooral ook een scheiding ja, inderdaad, tussen protestanten en, en, en katholieke wijken. Ja, het was heel, uh, nou, dat is nog heel erg strikt. En hij vertelde eigenlijk: is het een klassenverschil. He, de katholieken dat is meer de working class en uh, de protestanten dat is meer upper class. Maar ook die sentimenten leven daar heel erg sterk. Bijvoorbeeld je zag op de muren nog gekalkt uh, van your entering now, uh, total um, ja, ro um, ja, loyal territory now, en dan met de Union Jack. Mm -hmm. En dan de volgende wijk, ja dat, dat zag het dan eigenlijk weer niet uit. Het was gewoon ja, een beetje een shabby wijk zeg maar. Uh, maar aan de andere kant viel het mij ook op dat het eigenlijk een hele levendige stad is waarvan alles nieuw is opgebouwd. Ja, want die stad die, die is inderdaad wel tot leven gekomen. Toen ik er was begon dat net een beetje. Ik voelde me er toen wel veilig. Maar toch op de een of andere manier zit in je achterhoofd toch het feit dat daar zoveel uh, bomaanslagen waren. Dus je kijkt toch een beetje rond. Maar ik heb begrepen dat die stad inmiddels heel erg booming is en heel gezellig en heel levendig. En dat wat dat betreft die, die tegenstellingen wel voor een deel zijn overwonnen. Heb je dat ook gemerkt? Ja, ik heb gezien dat uh, nou, heel veel wijken zijn opgeknapt, maar ook gewoon nieuwe uh, gebouwen, uh, nieuwe bedrijven die zich daar gevestigd hebben. En uh, ja, het is heel simpel. Ik word momenteel bijvoorbeeld gebombardeerd met aanbiedingen van banen. Ik kan er eigenlijk aan de ene hand wel van wel, wel vier of vijf banen krijgen. In Belfast? Het is, ja, het is allemaal multi jobs. Uh, in, uh, internationale bedrijven die zich daar vervestigd hebben. En uh, nou, uh, dus eigenlijk is e het economisch helemaal niet zo slecht daar nu. Nee, maar zou dat ook uh, mee te maken hebben... dat, dat zo het ergens economisch beter gaat... dat tegenstellingen ook wat vervagen? Nou, dat, is, dat denk ik wel. Kijk, als mensen het economisch beter hebben... of ver, uh, betere vooruitzichten hebben... dan hebben ze natuurlijk minder noodzaak zich om ergens tegen, zich tegen te verzetten. En aan de andere kant heb ik wel gemerkt dat die sentimenten... Toch nog heel sterk zijn. Dat ja? kunnen wij ons huis niet voorstellen. Bijvoorbeeld vlak voordat wij er naartoe vlogen, toen waren er nog heftige rellen geweest. En elke keer met die oranje marsen ook, bijvoorbeeld ook, dan ja? zag je vlaggetjes in bepaalde wijken. En daar gingen die de oranje marsen dan doorheen. Ja. En dan elke keer toch weer provoceren. Dus die oranje marsen dan door de katholieke wijken laten lopen. Nou, dat soort, ja, dat vinden wij vreselijk overdreven. Maar ja, daar is dat toch nog heel erg levendig. Ja, maar, maar heb nog... je het gevoel dat. dat uh, uh eigenlijk uh, ja, de, de vlam zo in de pan kan slaan... of dat, dat die, die onderlinge uh, irritaties en die onderlinge uh, pesterijtjes... dat, dat die ja, eigenlijk wel onder controle gehouden kunnen worden? Nou, sommige sentimenten hou je nooit onder controle. En dat kan, elke keer kan het onverwachts toch weer een rol gaan spelen. Dat neemt niet weg dat, dat de stad ja, gewoon heel erg leeft. En dat het, dat het, uh, ik had niet verwacht, eerlijk gezegd, en dat is misschien een vooroordeel... dat ik zo'n goed ja, toch een hele uh, ja, stad zou aantreffen... waar heel veel nieuwe dingen uh, opgezet worden... waar heel veel... Ja, toch heel, ja, vibrant. Gewoon, gewoon ja. Heel, heel levendig. En dus ook bijvoorbeeld de laatste nacht voordat we weer terugvlogen, zijn we daar weer heen. Toen waren we daar dus weer. En toen gingen we naar de pub. En ook, nou ja, het is ontzettend gezellig en leuk. En, en, en, en, en het is eigenlijk uh, qua, qua prijs, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Dublin, is het daar veel en veel goedkoper. Ja, nou is Dublin wel mooier dan Belfast, hè? al met al. Nou, Dublin, ja, ik heb, ik heb daar heb ik dus ook een tijdje gezeten. Maar ik, ik vind Dublin, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ik, vind, ik vond dat heel moeilijk om daar echt te overleven, want het is daar echt ontzettend duur. Ja, ja, ja, prijzig. Ja, precies. Wel, wat ook goedkoper, begrijp ik. Ja, natuurlijk, ze hebben daar de pond, hè? Ja, dat is dus het, waar. Ja, dus ja. het is natuurlijk een andere. Uh, ja, nee, het leven is daar een stuk uh, ja, gewoon go -go -goed goedkoper. Maar ik, ik vond het een eye-opener. Ja, om, om toch, en uh, toen dacht ik ook, oh, wat ben je toch eigenlijk nog? Um, kijk je door een bevooroordeelde bril? Ja, dat is zo. Wij zijn natuurlijk toch allemaal opgevoed met het idee... dat, dat, dat daar mensen echt, echt uh, hart tegen hart uh, elkaar uh, bevochten. En dat is kennelijk nu dan... Want ben je optimistisch? Mag ik dat zo vragen? Heb je het gevoel van die, die, over, uh, die tegenstellingen, ze zijn er nog wel... maar ze zijn voor het grootste deel overbrugd... en die stad kan nu als een soort eenheid de toekomst in? Nou, ik geloof nooit dat het zo'n een eenheid wordt zoals wij denken dat een eenheid is. Want daarvoor zijn de wonden ontzettend diep... Uh ja, ook als je, als je bijvoorbeeld in de rest van Ierland komt en je spreekt met mensen nou, mensen zijn zich heel erg bewust van hun geschiedenis, mm -hmm. van hun wordingsgeschiedenis. En die is natuurlijk totaal anders dan die van ons. Ja, ja, dus ja. Ik boel, bepaalde dingen gaan nooit over. Alleen het is wel leefbaar. En ik denk dan altijd aan de uitspraak, je hoeft elkaars vrienden niet te zijn om toch samen te kunnen leven. Ja, dat is mooi inderdaad. Want toen jij in, in de Republiek Ierland woonde, hè, in Cork zei je, en nog in een plaatsje. Ja. ja, precies. En hoe, hoe werd er in de republiek gekeken naar die die conflicten daar in Noord-Ierland. Want aan de ene kant zijn ze partijen natuurlijk... en aan de andere kant uh, uh, uh, wisten ze in, in de Republiek natuurlijk... de vrede goed te handhaven. Ja, nou, dat, dat is eigenlijk zijn ze er niet zo mee bezig. Tenminste niet zozeer met de groep waarin ik verkeerde. Uh, maar eigenlijk, bijvoorbeeld, ik heb ook wel mensen gesproken. die zijn ervan overtuigd. dat uiteindelijk Noord-Ierland weer zich aan zou sluiten bij de Republiek. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk leeft het niet zozeer. Mensen momenteel al helemaal niet. Want uh, ja, er zijn. Er is daar natuurlijk ook, uh, de, de Keltische Tijger bestaat niet meer. Nee, ze hebben ook wat anders aan het hoofd. Ze hebben wel wat anders aan het hoofd dan Noord-Ierland. Ja. Uh, maar wij denken bijvoorbeeld ook. en dat viel me eigenlijk ook wel mee. Van, nou ja, dat, dat, dat het daar echt nu verschrikkelijk is en weet ik wel wat. Maar er zijn best wel banen. Uh, Ook in de, de... republiek. Jazeker, ja, zeker. En nu zijn dat niet allemaal banen die iedereen zelf kunnen doen. Want ze vragen mij dus heel vaak van multilingual jobs. Nou, dat kunnen ze zelf niet. Want ze hebben geen Nederlands of Duits of, of, of, of Frans. Maar uh, eigenlijk, ja, men leeft ook gewoon verder. Aan de andere kant is het wel zo, uh, dat hoor je ook van heel veel mensen, die zeggen, ja, de banken hebben hier een enorme schuld aan, want ze hebben mensen leningen gegeven die, waarvan ze van tevoren wisten dat ze die eigenlijk nooit echt goed konden betalen. En daardoor wordt zijn huis dan weer later opgekocht en verkocht. Dus eigenlijk ja, zit het een gewone man tussen, hè, die zit eigenlijk met de brokken van... Ja, van, van, van de... Nou, de, de, de bomen groeien dat in de hemel. Maar ja, dat, nergens groeien de bomen dat in de hemel. Dus nee, daar die ook rekening niet. die krijgt men nu gepresenteerd die wat ik dat betreft. Nu, ja, ja. ja, die krijgt men nu. En dat is eigenlijk in en in triest. Want het heeft ook heel veel uh, invloed gehad op de traditionele eerste manier van leven. Ja. En want als je dat, daar leeft... Ja, iedereen kent elkaar. Iedereen helpt elkaar. Uh, nou, ik heb nu nog steeds vrienden die ik toen heb leren kennen. Heb ik nog steeds intensief contact mee. Leuk. Dus als ik daar weer kom dan is het meteen, wordt het meteen weer opgepakt. Maar die meer ja echte kleinschalige betrokkenheid bij elkaar die is voor een deel door die Keltische tijger is die ja, een stuk gemaakt. Bijvoorbeeld, ik, ik, dit jaar was ik dan in Skull. Nou, daar was, raakte het ook heel snel gesprek met allerlei mensen. En toen zei een oudere mevrouw, en dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Ze zei, ja, ze zegt, er um, is dus een Keltische tijger geweest. En toen zijn we hier in Skull in een grotje gaan zitten. En nu is de Keltische tijger weer voorbij. En dan komen we weer uit ons grotje en dan gaan we gewoon weer door met leven. Ja, ja die, die, die heeft de Keltische tijger gewoon ontlopen in, in de grotje. Ja, dat is een mooi beeld. Maar inderdaad, het schetst wel een mooi beeld van een land... dat ook met zichzelf in conflict kan komen. Dat, dat is misschien een beetje nu aan de hand in de Republiek Ierland. Ja, zeker. Want mensen, uh, je hoorde ook wel dat mensen ook gingen nadenken. Bijvoorbeeld, uh, dat, dat was wel het. We zaten in de bus terug naar uh, we, toen zijn we via Sligo zijn we teruggegaan uh, naar Belfast. We zijn dus helemaal naar het zuiden gegaan. Ze hebben daar een tijd gezeten in het huis van onze uh, counter, zeg maar, familie met wie die House Exchange deden. Mm -hmm. En toen zijn we via Galway en, en Sligo en via Sligo weer terug naar Belfast. En toen was er een dak en de, de buschauffeur. Nou, de buschauffeur praten daar met iedereen, dus we was hele verhalen. En die zei op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, het is niet dat ik mijn oren kan geloven. Hij zegt, ja, hij zegt die, die vreselijke crooks van de, van de regering... en wat er allemaal niet gebeurt, is allemaal zo verschrikkelijk. Hij zegt, we leefden we maar weer onder de Engelse overheersing. Want toen wat? hadden we het beter. En toen dacht ik, hé, hey, dit kan toch niet waar zijn. nou, zei, uh, mijn man die zat naast mij en zegt... nou, dat, uh, dat, dat kunt, kan hij maar beter niet herhalen. Nee, dat gaat dan wel weer heel ver. Ja, ja, ja, het is wel fascineerd wat er dan gebeurt, ja. Ja, en dat is, het is altijd zo, en dat, dat is zo bijzonder... Um, wat, ik, wat ik in Ierland ook geleerd veel meer weer op... iedereen praat met iedereen. Dus je bent altijd in gesprek en je hebt het eigenlijk binnen twee minuten over iets wezenlijks. Het gaat ja. niet over het weer of het duw je aan de kant. Nee, het gaat, het gaat ergens over. Zou je er weer willen wonen, ten slotte, Elisabeth? Ik, ik ken uh, Ierland alleen van, van ja, een paar keer bezo uh, bezoekjes vanwege het werk, een paar keer op vakantie. Ik vind het een geweldig land, inderdaad. Maar ik ken het alleen als vakantieganger en als, als, als journalist. Uh, jij hebt er gewoond. Uh, je kent het land goed. Zou je weer terug willen? Nou, ik denk het wel, want het uh, is voor mij echt... Uh, kijk, mijn familie is uh, voor een groot deel Amerikaans, half nederlands Amerikaans. En al mijn uh, die immigranten, Amerikaanse immigranten die zijn ook getrouwd met Ierse-immigranten. Dus ik ben dat een beetje... Ik heb ook een tijd bij mijn familie in Amerika gewoond. Dus ik voel, ik voel me altijd als een vis in het water. Nou, ik ben nu bezig met het schrijven van mijn tweede boek. Het eerste komt in januari uit en dat gaat al over de eerste Ierland-periode. Mm -hmm. Dus ik denk het wel. En uh, ja, ik, ik heb ook nu ook... Ik, ja, ik, kan, ik kan 10 oktober beginnen met daar een baan weer. En uh, dat is natuurlijk niet zo'n superbaan. Maar ja, je moet werk hebben om daar te kunnen overleven. Ja, en dat overweeg je wel om die baan aan te nemen? Ik overweeg. Ik ben nu nog... Ja, ik weet het nog niet zeker. Want ik heb hier in uh, september nog een expositie. Mm -hmm. uh, dus het kan zijn dat ik dat uh, doe. En dan ja, dan is eigenlijk, pak ik zo mijn sociale leven ook weer op. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Is er ook een liedje wat voor jou heel erg bij... Hier het ja, dat is, uh, het zijn verschillende liedjes van, uh, van U2. En ik moest toen even denken... Belfast dacht ik van uh, bloody, bloody Sunday, moest ik direct aan denken. Ja, dat speelde zich af in Londenderry, hè? toch als ik ja. me niet vergis. Ja, ja. en uh, dat was heel apart. Ik was toen een keertje in, uh, was in Dublin. Toen hadden zij een concert in uh, Dublin, vlakbij mm -hmm. waar ik logeerde. Dus toen schalmde U2, schalmde door... Door het park heen. En ik, ja, ik had, ik, er was helemaal geen hotelkamer meer te krijgen. Dus ik had een heel klein kamertje. Helemaal bovenin. Ja. En toen hoorde ik zo U2 schallen. Nou, ik vond het zo'n bijzondere ervaring. Dat zal zeker in Dublin. dat is zeker in Dublin een bijzondere ervaring. En beladen ook. Waarschijnlijk ja. nog steeds een beladen lied over een beladen gebeurtenis. Ja. Ik stel voor dat we daarna gaan luisteren. Sunday van U2. Elisabeth Walstra, bedankt voor jouw verhalen over Ierland ik vond het erg leuk. En een goede nacht nog. Ja, dankjewel. Dag Elisabeth. Dag. U2 over 30 januari 1972 in Londonderry in Noord-Ierland. Bloody Sunday, daar vielen 13 doden op. Bloody Sunday. We hebben het over conflicten en conflictgebieden. En ik ben zo benieuwd of u daar wel eens geweest bent in zo'n conflictgebied. Wat u daar naartoe bracht. Op welke manier u dat ervaren heeft. Uh, we hebben het over Ierland gehad. We hebben het over uh, Israël en de Palestijnse gebieden gehad. Maar er zijn natuurlijk nog meer uh, gebieden. Uh, Berlijn is aan de, aan de orde gekomen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat u in voormalig Joegoslavië bent geweest. Uh, bijvoorbeeld. Of in, in Colombia. Waar natuurlijk een, een enorm conflict uh, rondom uh, de hele drugsindustrie wordt uit, uitgevochten yeah die ervaringen. daar ben ik benieuwd naar. U kunt nog een klein kwartiertje bellen of mailen of twitteren. Uh, bellen dat kan met 0800 1121 0800 1121. Twitteren dat kan met hashtag Kazaluna. En uh, uw mailtje is welkom op kazaluna.ncrv.nl. Ja, maar dan had het eerder in deze uitzending ook over bruggen bouwen. Want ja, soms lijkt het alsof twee groepen echt uh, uh, onoverbrugbaar ver van elkaar staan. Maar je kunt bruggen bouwen. En dat bewezen in 2009 de Israëlische zangeres Noah en de Palestijnse zangeres Mira Awad. Zij trokken samen naar het Eurovisie Songfestival... met een liedje waarin ze niet alleen Engels zongen... maar ook Hebreeuws en Arabisch. En uh, die poging om samen die brug te bouwen... op weg te gaan naar de derde weg, op weg te gaan naar die andere weg... die werd beloond met een finale plaats uh, op dat Songfestival... eerder in Moskou. Ik vind het nog steeds een heel mooi liedje. Een liedje ook met een uh, boodschap om uh, ja, bij stil te staan. There must be another way. Noah en Mira Awad. must be an Halloway. En we hadden het ook over Berlijn. En Berlijn, daar ben ik ook een paar keer geweest. En dat vind ik zo'n fascinerende stad ook. Want die stad die heeft zoveel geschiedenis over zich heen gekregen. Zoveel conflicten. Zoveel letterlijke en figuurlijke muren heeft die stad binnen de grenzen zien, zien verrijzen. En toch blijft Berlijn trekken. Dat vind ik zo fascinerend. En Berlijn, als je, als je Berlijner bent, dan raak je die stad nooit meer kwijt. En er heeft echt nooit iemand mooier over gezongen. Over, over de, de onvoorwaardelijke liefde voor een stad, al is die dan ook verscheurd. Er heeft nooit iemand mooier over gezongen dan Hilde Gatkneef. Wunderschön <zog>: is in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es in Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht.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 Loont zich die reizen? En ik sehnsucht dan fahr ik weer Ja, de mooiste auto die ik ken aan een stad die uh, echt nooit uit je geheugen gaat. Berlijn, Hildegard Kneef was dat. Aan de telefoon, uh, Geert Walgemoed. Geert, goedemiddag. Of ja, goede nacht. Ja, sorry, goede nacht. Ik ben al een beetje be lang bezig vandaag, dus dan haal ik de tijden een ja. beetje door elkaar. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Goeie nacht. Ja. Geert, um, vertel eens, jij was in Litouwen toen de tanks daar binnenreden, toen uh, de, de, de Sovjet-Unie. Ik was in, in, in veel nieuws op het moment dat daar het parlementsgebouw bezet was door uh, de bevolking. En uh, dat omringd was met, met tanks van het Rode Leger. Met de lopen allemaal op dat parlementsgebouw gericht. Dat een stuk of 17, 18 als ik het goed geteld heb. En uh, dat was een heel dreigende situatie. Ja? En ik was daar potverdorie precies op de dag dat er iets gebeurde en ze taaiden af. Zo. En dat was voor mij als, als uh, het meemaken van een bevrijdingsdag... zoals de, mijn ouders, ik ben, ik ben zelf nu 62... Ja. mijn ouders die hebben de Tweede Wereldoorlog uh, dik meegemaakt... hebben me veel verhalen verteld en zo. Zoals mijn ouders de uh, bevrijding van de uh, Duitse bezetting... in Nederland hebben meegemaakt. En hoe, hoe, heb ik en hoe vierde Litouwen het feit dat die tanks uh, verdwenen? Dat, dat de, de, de Russen het land verlieten? en verbroedering, verzustering... Uh, uh, alom op dat moment daar... Mm -hmm. Uh, die soldaten, die, uh, de, de rode Leger-soldaten, die daar uh, toen wegtrokken, die het bevel hadden gekregen om de tanks op te stellen in de, op de weg richting Moskou, zo alles in een kolonne, uh, die, uh, die vonden dat allemaal wel best en die, die waren blij dat ze van die spanningen af waren. Want ja. die spanningen waren voelbaar, dat was zo duidelijk, dat, dat, dat kon elk moment losbarsten. Ja. Ik, ik heb daar ook. Uh, Kort tevoren, kort voordat uh, bekend werd dat, dat, dat de, het, het Rode Leger uh, zou aftaaien... Uh, klonk er een schot uh, bij, vlak bij het parlement. Ik was op dat moment tussen de uh, linies van het Rode Leger... want dat, dat ging best wel vreedzaam. Uh, zo van uh, individuele mensen konden heen en weer lopen... ook tussen die tanks door. Uh, en uh, ik... Uh, hoorde toen dat schot en, en, en, en keek en dacht: Van wat bedoel je, dit kan wel eens uh, een signaal zijn van nu breekt de hel los. Ja. En het eerste wat ik daarna hoorde was iemand die mij tegemoet kwam en die zei: Van uh, rustig, niets aan de hand, uh, provocatie, uh, wij reageren daar niet op. Ja, dus wat dat betreft wisten die Litouwers precies hoe ze bepaalde acties van dat rode leger moesten, moesten duiden. Jij, ja. jij was daarbij, toen ze, toen ze vertrokken. Was je ook al een Litouwer? Want er is hevig gevochten ook rondom de televisietoren hè, in Vilnius. Dat was in Riga. Oh, ik dacht dat het ook in Vilnius ja, dat is, uh, was. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. ja, daar, daar kwam ik langs vanuit Estland. Uh, ik ben er niet uh, geweest, maar er was een paar dagen na, nadat het gebeurd was. Uh, want het is allemaal in dezelfde tijd. Hè? Want wat deed de... jij in die periode in de Baltische staten, als ik vragen mag? Eh... Uh, ik woonde toen in Berlijn, het liedje wat ik net van Hildegard geneef hoorde, dat, dat, dat mijn hart ook helemaal... Uh, oh, oh, wow. ah. uh, alle, ja, ik mis Romy Haag nog, Romy Haag. Ja, dat is de, de grote uh, uh, travestie-artieste, hè, die in Duitsland ja. furoren heeft gemaakt, maar die volgens mij gewoon uit Scheveningen komt. Hè? Ja, dat ja, een, ja, dat is echt een heldin in Berlijn, dat is waar. Ja. Ik, ik, ik, ik, heb daar in, ik woonde in die tijd in Berlijn. In, aan de Kastanienallee in, in Toentenhaus daar. Mm -hmm. En waarom en, besloot je toen uh, uh, uh, richting het noorden te gaan, richting de Baltische Staten? Dat, dat was een uitje voor me. Zo van: uh, Ik heb nu zin om daarheen te gaan, ik kan dat doen en. Uh, ik, ik ben geïnteresseerd wat, wat zich daar allemaal afspeelt. Ik, ik had op dat moment uh, meegekregen dat er in, uh, in Estland zou een, een, een uh, kamp gehouden worden uh, van, van uh, dat heette Ecotopia. Uh, dat was al een, een traditie die vanuit Sittard ooit gegroeid is. Uh, dat uh, mensen uh, gewoon. Uh, Ontspannen bij elkaar komen, ergens in de wildernis. En dan een soort zomerschool hebben eh, waarin ecologische waarden, duurzaamheid en alles wat iets meer zijn. Eh, zelfvoorzienend leven en eh, dat soort dingen voorop staan. En toen voel je je ineens in de revolutie. Toen je uh, uh, uh, naar dat, uh, naar dat uh, zomerkamp ging, ja. toen bleek je ineens uh, in, in de revolutie uh, uh, terecht te zijn gekomen... die uiteindelijk de Baltische Staten hun onafhankelijkheid heeft teruggegeven. Ja. Ten slotte, uh, uh, Geert, kom je nog wel eens in, in bijvoorbeeld Litouwen, in Vilnius? Nee, nee tegenwoordig niet meer. Ik, uh, überhaupt, uh, ik zou graag nog weer eens naar Oost-Europa willen gaan... en, en dan verschillende landen bezoeken, of we echt uh, nog meer landen dan alleen de Baltische Staten... Uh, maar uh, dan, uh, uh, ik, ik heb uh, tien jaar geleden ben ik geopereerd voor een hersentumor. Dat is hartstikke goed gegaan. Uh, maar ik ben nu beperkt in mijn mogelijkheden. Dat is zonde. Maar volg je de, de situatie in de Baltische staten nog wel? Want ik kan me voorstellen dat dat, ja, toch een betrokkenheid voor het leven oplevert als je ja, dat meemaakt. Als, ja. een, als, als een, als een sport. Ja. Geert Walgemoed, hij was erbij in Litouwen toen het Rode Leger vertrok. Dank uh, voor je telefoontje. Graag en. en uh, goeie nog, hè? Goeienacht. Ik zeg het u goed, hè? Dag. Ja. <laughs> ja, ja. En, uh, uh, uh, maak er een mooi programma van. Ik luister er uh, uh, graag naar. Fijn ja. om te horen. Dag, Geert. Dag. En daarom werd het bijna twee uur. Dank weer voor het meepraten, voor het luisteren. Vooral, morgen is er weer een nieuwe gast natuurlijk in Casa Luna. Dat is Ingrid Robijns. Zij is hoogleraar praktische filosofie in Rotterdam. En zorg is volgens haar minstens even belangrijk als betaalde arbeid. En is welzijn niet veel belangrijker dan welvaart? Morgen geeft ze het antwoord in gesprek met Colette van der Ven. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Colette. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Colette, met Hako. Jouw gast van vannacht, Ingrid Robijns... hoogleraar praktische filosofie in Rotterdam... vindt wil welzijn belangrijker dan welvaart. En ze heeft gisteren ongetwijfeld ook met dat idee... in haar achterhoofd naar de troonrede geluisterd. En ik vraag me dan af, wat miste zij nou vooral in die troonrede? Ik wens jullie een uh, mooi gesprek samen. Ja, nog een kleine 35 seconden en het is twee uur. Dus tijd inderdaad om de luiken te gaan sluiten van Casa Luna. Van straks veel genoegen bij bakker Nederland hier op Radio 1. En wat Casa Luna betreft graag tot morgen. Goeienacht.